Ruim twee minuten over elf. Dit is de Avro via Hilversum 1. Wij herhalen nu een uitzending die eerder werd, een programma dat eerder werd uitgezonden, op 3 mei 1972. Biels en Co. Radio geschreven door Jan Moraal en geregisseerd door Joe Fischer Jr. In de hoofdrol, Co van Dijk.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 Ja, sorry. Ben jij dat, Paula? Ja, lieve schat, luister nou eens even. Ik, ik kan er geen woord van verstaan. Ik hoor je alleen maar lachen. Ja, wacht even. Zei je nou iets over Peter? Ja, lieve, ik kan je echt niet verstaan, hoor. Peter is wat? Je bent toch niet weggelopen? Ja, ja, ja. Is, is, is Peter weggelopen? Meid, Paula. Oh, nou even, zei je dat Peter van je is weggelopen. Ja, lieve schat, maar met wie dan? Zo'n jong ding van kantoor. Ja, maar waarom lach je dan zo verschrikkelijk? Oh, wacht even, is het al een tijdje geleden soms? Net. Hij is net een kwartiertje de deur uit. Pauline, kalm nou even. Maar waarom lach je dan zo verschrikkelijk? Hij heeft ze wat vergeten? Ze toepet je. Oh meid, wat heerlijk! <laughs> dat arme kind, zeg. Straks met haar ouwe kale piet. Ja, schattig dat je me even gebeld hebt, meid. En vertel me wel hoe het afloopt, hè? Joe, da! Ach, die jongen, altijd zo vergeetachtig geweest trouwens. Eerste drie jaren van hun huwelijk noemde hij haar kees. Zo heette zijn slaapbeer. Ja, en en en het creelter van het volk, hè? Dat begrijp je helemaal niet. Goedemorgen. Morgen, meneer die Beg, Morgen. Begrijp, begrijp jij het? Wat? D dat het er zich om omverdringt, het publiek. Waarom? Waarom? Om een gat. Om je wat? Om een gat op de beurs. Ik sta met mijn gat op de beurs. Nee. Nou, nou, nou een opzet. Ja, Ik zin hem ook kapot. Je durft je collega's nog niet onder de ogen te komen. Waar sta jij mee op de beurs, al? Ja, Dan kan ik met een kop als een boei op mijn gatgas aanwijzen, zeg. Nee. Merkwaardig. Ja, ja, ja, ja, maar het staat er zwak van volk. Het is de stem stand van allemaal. Dat dan wel weer. Ja, ja. Wat wil je? <tied> Alsof men nog nooit van zijn leven een gat heeft gezien. Als je midden in een stad een bouwput van 15.000 kubit diep graaft, dan lopen ze er langs. En hier staan ze elkaar te verdringen, zeg. Oh, het is een gat. Ja, wat versta jij dan? Nou, nee, laat maar. De gek die die beurzen, dat motto heeft meegegeven, zegt, wonen in een Nou, dat is er om vragen. Om wat vragen? Om het dolhuis. Nee, eh, dat moet je nodig doen, zegt. Je moet die halfzachte architecten voor al een toekomstontwerp laten maken. Dat is smeek om een pannetje eieren. Zeg, Sorry hoor, ik verstond nou weer een pannetje eieren. Ja, een pannetje eieren, is dat nog nooit opgevallen? Wat? Mensen als een begrip in de branzen, pannetje eieren, aannemersbegrip, een ervaringsfeit, zeg maar, moet je nooit doen. Vraag nooit aan je architect is het huis van de toekomst te tekenen. Nooit. Waarom niet? Dan slaat hij dicht. Je ziet het meteen kwijt, inspiratie. Weg, spoorloos, Kipsel de kop, kan alleen maar een ei leggen. In welke zin een ei? In de zin van een ei. Ontwerpt een ei. Enorm plastic ei. Wonen in het jaar 2000. In een groot plastic ei. En elke architect raak hoor. Alsof we over 25 jaar allemaal veranderd zijn in een wandelende dooie. Ja, anders weet ik er ook niet, hoor. Dus die hele beurs... Die... Oh, een barnevelder zou er een nachtmerrie van krijgen. Leg er een plak ham onder van anderhalve aren. en je hebt een uitsmijter op gezinsschoten. Ja, nou je het zegt. En dan ook nog wel eens iets in de vorm van een vliegende schotel, zeker? Ja, hè? ja, ja, maar dat zijn de stakkers die ze helemaal zien vliegen als ze vooruitkijken. Ach, goed. En Koen? Cool. Ja, mijn poop. Ja, daar zijn de stoppen dus helemaal weer doorgeslagen, hè. Die komt daar met een ijskoud gezicht met mijn gat aan dragen, zeg. Hè. Die, komt, die komt niet verder dan een... Uh... Morgen, chef. Ja, zeg maar gerust wel te rusten. Oh, kruipt u er alweer in dan, chef? Nee, ik kruip er net uit. Uit mijn malle ijs, zeg maar... Ik vertel de helle net over die waanzin ter beurzen, man. Typisch dat u dan van ei spreekt, chef. Weet u dat ik in eerste instantie voor wonen in Futurum aan een ei gedacht heb? De helle. Soort van reuze -ei Lien, van kunststof, weet je wel. Ja, ja, ja. Meest primaire levenomsluitende oervormen. En die gedachten dan in synthese gezien met de future wooncultuur, chef. De eiwoning, zeg maar. Jazeker, Pol. En prettige paasdagen daar waren, hè? Met een glas melk als druivenkas en een hompje, dan maar als garage, wie doet je wat? Sorry, u weigert bij dat nieuwdimensionaal denken voldoende te abstraheren, chef. Ja. Voor u is een ei nog te veel ei zie. Nou ja, kijk, als jij kans ziet er een peertje mee te schillen. Mijn zegen heb je, hoor, ja, Pol. Moeilijk discussiëren met uw chef op dit niveau. Ja, wel nee, vol wie ben ik? Ik ben de aannemer maar, hoor, de domme directeur. Ik zal me daar een architectische niet gaan betutelen, zeg. Met mijn bekrompen eeldhersers. Geen haar, hoor. Al druk je voor honderd kubiek van kunststoffen... Kikkerrit uit je nieuwe dimensionale cloaca. Ik ga me de beleefd staan vergapen, hoor. Het gekke is dat hij toch weer, chef... ...toch weer een nieuwe denkstructeur invoert... De idee van het amfibische als architectonisch basiselement. Kikkerrit, kikker, dat blad in de vijver centraal gezien als rustbank en Woonsteden tegelijk. die toer chef. Waarom niet, Paul? Met een paar meter waterpest als fritrage en druipen, maar jongens. Op het punt van vaartaal kan ik meepraten, hoor. Toch eens uitwerken dat, chef. Zeker Paul, piek het maar hoor, het is mijn idee maar, wat zou het... Uh, mag ik u er even op wijzen dat wij op de beurs staan met het OH-type, chef? Het wat? Ja, het OH-type, Terhelle. Wat ik, wat ik mijn gat noem dus, hè? hè. Maar dat klinkt dan weer niet duur genoeg, begrijp je, mijn gat. Hè? Dan moet ook worden opgeblazen tot het OH-type. Ja, ja, ja, afkorting van het uh, oerhuis-type, Lien. OH-type. Ja. ja, ja, ja. Dat is dan wel het enige wat je van jezelf hebt, hè, Paul. Het OH-type. De rest van de maand zit dank je aan. Hoe heet die aan dingen? Goeie. De... Ja, da, die daar, goeie. Even even te hellen. Daar hoor, daar hoor je het OH-type zelf. Nou, het wordt door het oow type gezegd. Uh, ja. de, chef, de chef bedoelt onze inzending op de beurs, even. Oh, O-se-hol. o oh, se Ja, ja. Bielsje weer even, hè, relatief. Dat weer even. o oh, se Kind doet de was. De man van het idee, nota Waar Paul dan op de beurs goede sier mee loopt te maken, Paul, hè? Uh, Nee, chef, een nieuwe trend in de architectuur, chef... ...dat we uit de ivoren toren van ons weg willen, juist, chef. Niet langer onszelf zoeken, monument voor jezelf bouwen... ...maar dienen willen, ja. In het vreemdelingenlegioen ja. Ja, ah, begrijpt u wel, chef. Uh, luisteren willen naar... Het klokje van zeven uur. Dat bedoel ik, chef. En dus... Naar bed, Paul. Juist, chef. Juist, en dan gebeurt er ook opeens iets, weet u wel. Dan ja. zit ik daar nog een beetje te sukkelen met dat malle ei van me... en dan komt die kraaf hier binnen en die zegt... Uh, wat zei je ook weer, joh? Ja, ik zei iets van dat ik vroeg of jij soms geen gat meer in je ei zag... of andersom, of iets dergelijks. En die twee simpele woordjes, chef. Geen gat. Daar springt de vonk dan opeens over, weet je wel. Ja. Geen gat, Dat ja. zeg je, knaap? Geen gat, of misschien juist wel een gat. Ja. En zo begint dat gat opeens te vibreren, ja. En een eigen leven te leiden, chef. En het gat is geboren. Ja, Paul. Het is geboren, geven met blijdschap kennis van de geboorte van mijn gat. Begrijp je wel, Lien? Lien, gat, hol, mens, oerwoning... Kwestie van associatie, zeg maar. Ja, ja, ja. Om niet te zeggen van asociale. He? de Helle. Kwestie van asociaal krotje. En daar sta ik dan even mee op de beurs te pronken. Ja, zeg. Maar hoe is dat dan? Hé, hoe is dat dan? Dat is een ramp. Er is het meest afgrijzelijke angstvisioen. Een vakantiekiekje bij, zeg. Hoe is dat dan? Nou, we beginnen maar aan iets gruwelijks te denken... en dan denk je nog aan iets vrolijks, nee? Ja, nee, maar een gat. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Een gat, een gat, lief. Gewoon. Waar maar, nee Wat, nee, Ja, lekker, gaat wel. hè oh, waarschijnlijk. Kijk, ik bemoei me daar niet mee, hoor, met die beurs. Ik laat het maar aanwoekeren dat talent. Verkopen nu je er nog geen spijker op zo'n kermis, dus men doet maar. Ja, maar waarom sta je er dan? Om mijn gezicht te laten zien. Ik moet dat mijn gezicht laten zien, nietwaar? Dus ik ga bij de opening... ...toch maar eens even polshoog nemen, hè? Toch wel benieuwd. Naar mijn gezicht, wat zie ik? Je, je gat. Mijn gat, ja. Geen gezicht, zeg. Nee, geen gezicht, toch gezicht. Gewone gat. Gewone gat. Dat is, dat is mijn stand. Bosra van Herrenburg. ...met een hun, met hun gare eieren, zeg. En ik met mijn gat puur. En dat is. Daar sta ik dan met neef Free in mijn tentje te gluren. Eh, uh, neef Vree, chef. Dat de minister, Paul. Die die zaak daar stond te openen. Neef van Doumi, neef Vree. Oh, ja, je hebt een minister in de familie, hè? Ja, moet daar soms trots op wezen. Soms zal je maar treffen, zeg. Dat je als zakenman een minister in je familie hebt. Dat is hetzelfde. Dat je als huisarts een broer bij het crematorium hebt, nietwaar? GELUIDEN. Geen aanbeveling. Oh. Uh, uh, was u vandaar wat gehaast? Je? Ja, wat dacht je, Paul? Daar denkt maar maloot met een plezier te doen. Uh, zijn, zijn excellentie zo gaarne uw gat even willen bezichten. die ja. Biels, koudbakker weer even. Hè, die zacht zure voorzitter van de Bond ...stuurt me waar de hele brand bij staat... ...regeringsreis te pikertje op mijn dak. Nou, heus nee, ik wel even gehaast met Tentje wil grommelen hoor. Zeg, verstond ik Tentje? Jij verstond Tentje, ja... Over het gezicht van mijn stem gesproken, groot bord. waarop biels, oh type pijl naar beneden wijzend. Op een soort licht beschimmeld straat Ja, in, in de zin van het spoor terugvolgeling, ja. ja, via de tent het nomade bestaan, dus terug naar het holhuis als oersteen, weet je wel. Voor de tent, het hol dus. Ja, ja, hier was dat hol, maar voor de tent verschrikkelijk, zeg. En dan moet je haast hebben in de zin van welkom, excellentie. Hup, vrij, weg met de man. De tent in. He, de brand kijkt, haast werkt, begrijpelijk niet. Ja, en wat zei die? hij? Hij zegt bijzonder interesse. Hoe? Bijzonder interesse. In interessant? Nee, alleen maar bijzonder interesse. Wat gek zeg. Vond ik ook, ja, in het aardig donker. Dus ik zeg vrij. waar zit je? Wat denk je? Geen idee. Rang. Rang? Ram kwababmeram in mijn gat, zeg. Vrije val in mijn eigen gat, meter of vijf. Paul. Ja, bewust wat primitief gehouden, die andré chef ja. voor de contrastwerking zie ik. zeg. En uh, hoe kwam je terecht? Op zijn schouders. Op vreze schouders zeg, Steve voor. Schijnwerpers aan de meneer, journaalcamera zoomen. De minister met mij op zijn nek. Ja, net, net op de gouden koetje in aan tocht was. Weet ja, ja, heer, spot er maar mee. Zo'n klein mannetje, zeg. Met mij op zijn nek, maar lijkt het op. Nou, mij deed even denken aan Atlas, oma ou. Die ja. dat ding op zijn schouder torst. Hoe heet dat ding? De aardbul. Oh, ja. Verschrikkelijk zeg. En wat zei die? Hij zegt. Zand. Zand? Nee, zand, meneer. Hij maakte zijn zin af. Bijzonder interesse, stippeltje, stippeltje, oh. boomval, stippeltje, stippeltje. Qua <lacht> heb ik op zijn nek, stippeltje, stippeltje, zand. <lacht> Minister, hè? Gewend aan interrupties. En dat speelde zich allemaal af in die holwoning, uh, begrijp ik? Ja, in het voorhol, Lien. Ja. Het erf dus eigenlijk, hè? Grenzend aan de Appelstraat, zeg maar. Ja hoor, de appeltjes groeien tegenover onder de grond, wat zou het? Nou ja, dan zal het de Aardappelstraat wezen, wat zou het? Oh, dus jullie zien in de toekomst hele straten onder de grond? Ja, het hele woonverkeer eigenlijk, Lien. Ideetje van die knaap hier weer, hè? Ja, wat wil je, Beatles? Totaal nieuw begrip ingevoerd, deze kerelchef. De verticale spreiding van de bevolkingsexplosie, hoe, hoe zei je dat ook weer, jongen? Ik zei, opgeruimd staat netjes toe. Ja, en dan in plaats van hoogbouw, diepbouw gedacht, chef. Ja, met flats ook, weet met je wel? Met, met, met wat? Nieuw begrip voor je? Ja. Peentje flats in plaats van torenflats, in plaats van omhoog, omlaag, weet je wel? Zodat de verdieping eindelijk ook eens een verdieping is, ja, in de diepte. Alsof het een reusachtige peen is dus, begrijp je? Ja, dat bedenkt hij even ter plaatse, chef. Ja, abeeltje, Paul. Ja, en uh, met bovengronds dan het centraal antennesysteem... ...en uh, de vorm van uh, gestileerd peentjeslof, bijvoorbeeld, hè? Als gekkigheidje. De ene conceptie naar de andere, chef, waar wij dagen op zitten. Zit ons ingebakken, Paul, dat scheppende. Ja, zo'n okay. soort van uh, een stinkend mierennest weet je wel. Dan leren ze het wel af, dat gaai Ja, maar dan aangepast aan de toekomstige woonijzerleen, ja dat uh, samengaan van de primitieve oervorm weer... met de luxe mogelijkheden van het future dus meer, hè. Een uh, synthese eigenlijk, chef? Een synthese, ja, opo, die als twee druppels water op een prothese lijkt, ja. Met je luxe, verschrikkelijk, zeg. Alsof het dan niet voldoende is dat ik die man zo goed als verpletter, hè... Dan moet, je, dan moet je nodig nog even vermorseld tussen de molenstenen van jouw krankzinnige luxe-ideeën. Ja, dat, dat, wat was dat met die deuren, Lien? Die ja. hol met deuren? Ja, ja, keien dus, hè. Twee grote plastic keien. Die synthese dus tussen oud en nieuw weer, ja. Ja, ja, ja. Of tussen paas en pinksteren te hellen. Of welke christelijke feest als je er ook maar ontheiligen mee wilt. Ja, dat is dat uh, akoestische gestuurde, chef. Dat ja. moet nog ben ja. even duidelijk. Ja. Akoestische besturing? is ja, dat? dat werkt op mondelinge opdracht, dat deurstelsel, hè? Zoals uh, alles in het OH-type, eigenlijk. Dat, dat hou je niet van mogelijk te hellen. Als die man dan met zijn goede verzoen iets zegt, en hiermee open ik het OH-type. En dan zoeft dat meteen open, hè, dat keierstelsel, op dat woord open dus, daar is dat op geprogrammeerd. Nou, fijn programma, zeg, voor als die man dan aarzelend naar binnen gaat, en dat zoeft dan even zo hard weer dicht, dat keierstelsel, groot, groot, zeg... Het is de minister, maar hoor, of de een was. Ja, dat was uw fout, chef. Pardon? Ja, sorry, wie stond daar te blaten van. En hoe gaat dat spul nou weer dicht, Pol? <lacht> het woordje dicht, chef, dat werkt feilloos, hoor. Ter helle, als ik dicht zeg, gaat hij dicht over feilloos gesproken. Ja, jij zal moeten afwennen steeds maar je mond voorbij te praten in de futuur, allemaal. Ja, ja, ja, moet jij zeggen, zeg. Als ik die mannen probeer te bevrijden, zeg. Als ik roep, open die deur. Reageert onmiddellijk, chef, dat brein. Jazeker, Pol. Maar dan gaat dit brein hier wel paniekerig staan schreeuwen van... ...niet dicht zeggen, open, niet dicht zeggen, open. Nou, oh, zeg, toen zag je helemaal even een bemiensman naar de gestampte muisjes gaan, zeg. Het is een aarzelende blik in de toekomst, chef. Als je het mij vraagt, was het voor neef vrees zo goed als een vertwijvende blik... ...in een voltooid verleden tijd, hoor, Paul. Met jouw koestische waanzin, verschrikkelijk, zeg. Wat heeft die man daar afgeleden in dat woonhol, zeg? Die groeven daar, hoe heet het? Uh, de zitkuil, chef. Ja, ja. De wat, zeg je? Zitkuil ja. in het midden van de kamer, kuil, weet je wel, met kussens en zo. Van de Romeinse stijl dus, hè? die uh, idee van de synthese weer. Ja, synthese, ja, duur woord voor jatten maar, jongens. Ja, maar dan in het uh, futuristische meer, hè, de, de, de multikuil eigenlijk oh, meer. Oh, oh, houd daar helemaal over op, zegt Bol. Over de zitkuil als multikuil. Dat moet je vooral die hier in de buurt hebben. Meneer Neve, als vreda eindelijk even licht bij te komen in de kussens. Ja, jeetje, ik zei alleen nog maar... dat hij ook als zwembad kon dienen, die zenuwenkuil. Ach jee, wat geinig, zegt. Nou, of dat geinig is, oh, ja. zegt de helle. Vooral als daar in dat mollengat... overal dat bleke breinje zit af te luisteren. Ja, en... Akoestisch gecomputeriseerd ook weer, hè, die multikuiling. Dus geef je die het commando zwembad. Tja. ja, oh, een kniezor... Die het dan niet op prijs stelt met neef even tussen de kussens te drijven. Ja, zeg, en ik meteen zingen van twee broekjes in de branding, weet je wel. Gek eigenlijk, hoor. Ja, en daarmee stelde je die kunstmatige golfslag in werking, knaap, met dat branding, zie, je Ja, of ik het zag, Paul. Daar zie je dan even in je eigen gat een staatsman doorspoelen, zeg. Alle muien raken. Of die gecentrifigeerd wordt. Ja, een enkel commando en het was weer als een spiegel, chef. Ja, indrukwekkend hoor, Paul. Vooral als je het kalm uitdrijven tegenover de regering moet verantwoorden. Ja, zeg, wat zei je? Ik was moest zeggen ik weet wat ik zei. Nou, volgens mij zei je iets van vriesen we dood, dan we dood, vreemd. Aha, dan was dat het, chef. Wat, wat was dat? Het wachtwoord voor het breinweer, chef. Dat is dat, uh, dat multipurpose effect weerling, begrijp je? Zitkuil, zwembad, ijsbaantje, al naar je verkies dus. Dat is dat nieuwe systeem, chef. Hartstikke duur, hoor. Ja, nou te helle ik zweer het je, hoor. Als een kabeljauw. Zo dartelt je door de branding en zo ligt je voor stokvis in de ijskuil gebakken. Ah, twee generaties verder en we lachen erom, chef. En twee generaties terug en we hadden erom gehuild. Dan hadden we er levenslang voor gekregen, man. Zo lang is het er nog ook niet geleden dat de minister nog rechten had. Oma Au, als jij zoiets zegt, weet je waar je mij dan altijd aan doet denken, oma Au? Ja, nee, nee. Aan hoe heet die? Aan, van, van de Vondel, meen ik. Haha, onze Joost. Ja, ja, ja. Ja, ik begrijp het. Je bedoelt dat edele, dat hooggestemde, van taalgebruik. Nee, ik bedoel eigenlijk meer zijn kousenwinkeltje, weet je? Hey, oh, ja Ah, weer. Scherp tokkkertje hebben we allemaal bij Bielsen. Maar we menen het niet zo, wat jij, hè? Ah, Rinderman. Ah, laat maar even zoeken van de morgen. Ja, die is er, schat. Wil je me even... Ja, geef maar hier, dankjewel, bielsje. Ah, meneer Renneman, attente, nu even bij... Be u bent gebeld vanwege wie, zegt u, meneer Renneman? Vanwege de beurs, zegt u. Omtrent ons OH-type. Ah, ja. Ja, dat is een wat genante geschiedenis, meneer Renneman. Dat is mijn gat namelijk. Ik bedoel, hij heeft u zelf al een blik geworpen op mijn gat. Ik kijk. <applaus>